Negen uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. President Napolitano van Italië lijkt oud-eurocommissaris Monti... naar voren te schuiven als nieuwe premier. Hij heeft hem vanavond tot ieders verrassing tot senator voor het leven benoemd. Dat is in Italië een erebaan. Napolitano zou Monti daarmee over de streep willen trekken om premier Berlusconi op te volgen. De kans bestaat dat dat al komend weekende gebeurt. De Italiaanse president wil dat de begroting met miljarden bezuinigingen al zaterdag door het parlement wordt aangenomen. Dan kan Berlusconi meteen aftreden en de weg vrijmaken voor een nieuwe regering. Napolitano maakt haast om de financiële wereld gerust te stellen. De rente die Italië moet betalen voor tienjarige staatsleningen liep vandaag op tot boven de kritieke grens van 7 procent.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 Aangenomen wordt dat er geen overeenstemming is over wie de interim premier moet worden die het Europese notfonds door het parlement moet loodsen. De onderhandelingen in Griekenland duren nu drie dagen. Air France KLM heeft tussen juli en september minder winst geboekt dan verwacht. De winst was 14 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 290 miljoen. Volgens KLM topman Peter Hartman komt de daling vooral door de hoge brandstofprijzen. Die werden mede veroorzaakt door de onrust in de Arabische wereld. Het weer. Vannacht kan in het noorden mist voorkomen en in het hele land kan het nevelig zijn. De temperatuur daalt tot 3 graden in het binnenland en een graad of 9 vlak aan zee. Morgen eerst nevel en mist, maar in de middag zon. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie. In het noorden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. En dan is de A2 vanuit Den Bos naar Amsterdam. Dus een knoop het Oude Rijn en Maarsen nog steeds afgesloten. Er ligt een betonplaat op de hoofdrijbaan. U kunt er langs rijden via de parallelrijbaan. De Coachingskalender is al tien jaar de bron voor dagelijkse inspiratie en ideaal als najaarsgeschenk. Koop de Coachingskalender dus nu bij managementboek.nl. De beste site en meer.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 Dit is Radio 1. BNN Today. Windrit byans. Het is 3 over 9. Morgen is het uh, volle maan en dat kan levensgevaarlijk zijn. Hoe dat zit, dat hoor je over een half uur. Oh, ik problemen. Zit geen seconde stil. En daarom moet ik van de dokter elke dag een pil. Zit nu niet meer te bibelen, Ja. Die is niet de enige. Um, en dat is een probleem, dat zegt staatssecretaris van Volksgezondheid. Veel te veel kinderen en jongeren krijgen medicijnen voor aandoeningen als ADHD. En is het wel een ziekte eigenlijk? Ik praat er straks over met twee jonge ervaringsdeskundigen en een medisch socioloog. Today is Topics. Die Denny de Munker. Ja, inderdaad. In today's topics hoor je het meest besproken nieuws van de dag. Luc Ikink heeft het overzicht. Met de top 5 van vandaag. En we beginnen met Americo op 5. Niet Amerika. Americo, dat is het paard van Sinterklaas, die witte. Hij gaat met pensioen. Elk jaar werd dat beest ingehuurd. Maar na 22 jaar vindt De Sint het wel mooi geweest. En gaat de knol dus met pensioen. Een ander paard gaat nu Americo vervangen. Inderdaad. De Sint komt aanstaande zaterdag. En daarom begint vanavond al het Sinterklaasjournaal. O, dat is ook zo, inderdaad. Je duwt je blok weer op TV. Hoe, hoe gaat het met de Sint? Komt de boot wel aan? Welke domme dingen doen de Piet dit jaar weer? En natuurlijk ook het korte nieuws. Bij de familie van Hoven in Schoffelen is de tuin helemaal klaar voor de komende winter. En dus is er ook gedacht aan de komst van Sinterklaas. Dat kan je goed zien aan het vogelhuisje. Dat zag er in de zomer zo uit. Maar nu is het een klein beetje veranderd. Want bovenop dat vogelhuisje staat nu... Een schoorsteentje. Zo kunnen de pieter straks ook bij de vogels op bezoek komen. Doet echt normaal man. fucking bullshit is het, alsof die pieter door zo'n kleine vogel echt load of crap blok. We willen echt nieuws, echt belangrijk, Sinterklaas nieuws. Hoe gaat hij om met de crisis? Wat vindt hij van de financiële problemen in zijn land? Hoe gaat het met de Griekse Piet, hè? Piet Andreu? En dus ook nieuws over Amerika willen we horen. Dat is trending, dus dat is nieuws. Goed, eh, door nummer 4, Hans Klok. De winnende goochelaar had een rechtszaak aan zijn broek hangen. Zijn Belgische ex-collega, Raphaël van Herk, die vond dat Klok een truc had gestolen. Kijk, natuurlijk, al ons werk bestaat uit geheimen. We, wij handelen in magie, in lucht, in uh, fantasie. En ja, dat jasje wat je eraan geeft, dat uh, moet je eigen jasje zijn natuurlijk. En dat was in zijn geval niet het geval, want hij had het letterlijk gekopieerd. En daar is altijd het probleem, hè? Het uiterlijk van de truc was exact gekopieerd. Ja, en dat mag dus niet, vond de rechter. Jammer, want de truc is echt... Master. Het gaat om de head through body en de head drop illusies. Uh, de hand door het lichaam en de hoofd uh, valt er vanaf illusies. Yes. Precies. Precies. Niets zegt meer <laughs> magie dan een stevig potje oud-Nederlands. Nu denk je misschien dikke perklok, nu mag je die truc niet meer doen. Dat is dus niet zo. Het houdt dus niet in dat je de truc niet mag doen, want die doen meerdere. Ja, zo ook deze googera. En hij was vanmiddag bij de NOS spannend. Dus truus was jarig. En die heeft dus uh, een van zijn trucjes dus vanmiddag hier bij de NOS, van, uh, bij de collega's van de NOS, gedaan. Wat heeft u meegenomen? Ik heb een uh, tafeltje wat kan vliegen op wonderbaarlijke wijze. Op pure magische kracht. Klein oh. oh. <lacht> salontafeltje, een poot in het midden die weer uitmond in vier pootjes paarse doek eroverheen en dan tilt hij twee punten van die doek op... en dan laat hij dat tafeltje zwijgen. Ja, kritisch publiek, die NOS is. Harry het trouwens ook, die werkt dan weer bij de afdeling Financiën... en is ook goochelamateur. Is dat duur om zo'n truc te kopen? Ja, maar dit is niet een uh, truc wat je, wat je zo standaard koopt in de winkel. Het is een uh, effect wat door de meeste goochelaars gemaakt wordt... en dan gedaan wordt. Uh, dus de truc aan zich mag door iedereen gedaan worden... Ja, en daarna mocht iedereen nog een zakje snoep meenemen voor naar huis... en werd iedereen weer met de zendwagen naar huis toe gebracht. Dan nummer drie. Gisteren stapte Dion Gauw... Dion Graus van de PVV en ik stel mijn eigen vragen. Ja, Dion Graus, die stapte gisteren uh, van de PVV dus uit de commissie De Wit. Dat is de parlementaire enquêtecommissie die de bankencrisis van 2008 onderzoekt. En vandaag gaf die tekst een uitleg. Uh, er is toch wat geks gebeurd. Ik ben Dion Gauw van de PVV en ik stel mijn eigen vragen. Ja, u was ineens uh, ontevreden over uw, over uw mogelijkheden in de commissie. Toen dacht u, ik stop ermee. Ja, ontevredenheid zal niet altijd opeens uh, gebeuren. Dan kan ik me voorstellen dat je onderling afspraken maakt over hoe die verhoren dan gaan. En dan is het toch gek dat u op dag één erachter komt dat u daar blijkbaar geen afspraak over hebt? Nee, dat klopt. Dat gebeurt ook. Uh, en er is ook een staf die, die daarbij helpt. Ja, niet goed genoeg dus, want Graus had er geen zin meer in. En toen hij volgens eigen zeggen dus niet zijn eigen vraag... Ik ben de Dion Graus van de PVV en ik stel mijn eigen vragen. Mocht stellen, ja. ja en toen bleek na het openbaar verhoor van een, een oud-ABN-amro-topman afgelopen maandag... Toen bevroeg ik die man op 8 miljoen euro eh, vertrekpremie... welke hij heeft gekregen na nationalisatie van de bank. Dat heeft, vind ik, in mijn zin ook met mijn belastinggeld te maken. En ik bevroeg hem eh, daarover. En dat is mij niet bepaald een dank afgenomen. Ja, sterker nog, bij de andere leden was er wat irritatie. Zo van, ja, we pakken je later wel. Jij en ik morgenmiddag fietsen ook. En op een gegeven moment, als je dan ziet dat eh, een merendeel van de commissieleden... niet allemaal, maar een merendeel... Gewoon over je heen vliegen. En, uh, en, en dan, dan moet je niet meer flikken. En, uh, en je moet je houden aan de vraag. Ja, dan houdt het van mij op. Ik ga niet met mail in de mond praten. Ik laat me geen vragen voorkouwen door een staf. En uh, ik ben Dion Gaus van de ja, PVV Ja, de ja ja, ja, ja, ja, whatever. Uh, de rest van de commissie <laughs> zegt zich trouwens niet te herkennen in de kritiek van Gauss Ik heb de waarheid gesproken. En zo zegt hij dan Geloof me, als Dion Gaus van de PVV na twee jaar dag en nacht werken... alle vakanties op heb gegeven... Ten, ten koste van mijn gezin, ten koste van mijn eigen portefeuille in de kamer... als ik drie meter voor de finish stop heeft er een hele grondige reden, geloof van dat maar. Ja. We gaan er twee nog meer politiek op die plek. Staatssecretaris Veldhuis van Zanten kreeg voor de verandering... maar weer eens een keer een motie van afkeuring aan de broek... en die overleefde ze deze keer opnieuw. Ik heb in de afgelopen maanden, uh, naar eer en geweten... het beleid toegelicht en verdedigd. En het zijn hele moeilijke maatregelen om te verdedigen. Ja. Leuk is het niet, vindt de zeker maar het moet maar. Het gaat om het uh, persoonsgebonden budget. De oppositie vindt dat Veldhuizen daar te veel op kort. Veldhuizen schrapt veel pgb's... maar heeft voor mensen die per week meer dan 10 uur zorg nodig hebben... een labmiddel bedacht. De oppositie wilde dat alternatief voor iedereen die in de problemen dreigt te komen. Ja, en een van die mensen was Esmee... <laughs> Wiegman van de ChristenUnie. Voor mij is dit nu ook echt de laatste oproep. Alsjeblieft... Haal dat 10 criterium van tafel. Ik wou dat ik kom. Ja, en dus kreeg ze een motie van afkeuring te verwerken. De hele oppositie op de SGP na stemde met die motie mee. Dan Griekenland op nummer 1. Die zijn er nog steeds niet uit. Er circuleren weer allerlei geruchten, scenario's. Van de ene kant hoor je dat er, over, dat er een overeenkomst is... over een coalitieregering en dat Papandreou binnenkort zo'n aanslag en dat van het kabinet zal aanbieden aan de president... aan de andere kant dat er nog steeds wordt onderhandeld. Nou, op dit moment durf ik eigenlijk niet een naam te noemen... van een nieuwe premier, zolang er nog geen officiële aankondiging is. Om vijf uur leek en witte rook over een nieuwe regering en een nieuwe premier... en verscheen de huidige premier Papandreou op de televisie. Ik in deze afspraak met het om te veranderen... met een nieuwe politismo. nootropie... een nieuwe politisme. Dat is de dat de Engelsen samen, parleven op het andere kunnen we het allemaal We kunnen een heel andere Zuid-Ellië. Ja, dat zegt denk ik wel genoeg. Morgen is er weer een nieuwe Today's Topics. En dat is uh, de laatste van deze week alweer. Ja, Luke je dankjewel. Jonathan Alderliek, illusionist Hans Klok... mag twee trucs die hij gebruikte zonder toestemming... van een Belgische collega in zijn shows niet meer gebruiken. Het jatten van goocheltrucs. We duiken de geschiedenisboeken in met Flip Hallema... voorzitter van de Nederlandse Magische Unie. Goedenavond. Hallo. Begin 19e eeuw is een zeer bekende truc gejat. Ja. Daar zal ik even over vertellen, Graag. Er was een, een goochelaar... Een uitvinder, John Neville Maskelyne, die had een uh, theater, de Egyptian Hall in Londen... Mm -hmm. ...waar hij uh, heel veel van zijn uitvindingen presenteerde, uh, met assistenten. En een daarvan was uh, een sensatie van die dag, dat was de zwevende dame. Aha. Dus een dame die uh, werd met een doek bedekt en dan uh, zweefde dus ze omhoog, tot wel drie meter hoog. En er ging er een hoepel omheen om te bewijzen dat ze nergens aan verbonden zat... En dat was dus een, uh, ja, een, uh, op dat moment een belangrijk iets schogelen was, uh, omdat er verder geen televisie en uh, eigenlijk geen radio was, was een, uh, wat entertainment betreft uh, een hoogtepunt ja. voor vele mensen. Ik kan me voorstellen, overigens was die mesklein ook nog de uitvinder van de snoepmachine en de betaalde wc, hè? Dat klopt, ja. Dat de wc zat dan zo'n soort slotje met, waar je munt in moest werpen oh. en dan kon je erin. Ja. En de automatiek met de snoepjes, dat had hij ook uitgevonden. Plus een hele hoop andere automaten. Dus zeg maar een soort poppen die opgewonden konden worden en allemaal kunstjes deden. Zoals een psycho of psycho, een Turks uitziende pop die, die kon, kon bridge en kaarten enzovoort. Whist heette okay. dat, dat kaartspel enzovoort. En dan won die Kortom, van mensen die met hem speelden. Een geniaal man, deze meskelijn. Ja. Uh, maar um, iets treurigs trof hem, want zijn truc, de zweeftruc, werd gejat. Ja. Ja, in Amerika was er een, een hele beroemde goochelaar, Harry Keller... die aan het eind van de 19e eeuw, zeg van 1870, zo, dat de laatste kwart... in Amerika de, de, de meest populaire goochelaar was met een enorme show. En uh, die had al eerder van Maskelein trucs gekocht. Want goochelaars doen dat wel eens als hele belangrijke, grote, sensationele dingen te koop zijn. Ja. En uh, die wou die zweefillusie hebben, daar had hij van gehoord. Dus hij ging naar uh, Londen uit Amerika... En uh, hij wou die truc hebben mm -hmm. of kopen, maar uh, Maskelijn voelde niks voor die Wouter. Hij niet vertellen. Okay. Dus het verhaal gaat dat uh, Keller die zat in het publiek tijdens een voorstelling en die stapt zomaar doos het toneel op. Wat natuurlijk ongehoord is om te kijken hoe die truc werkte. En, en want, de, de, hij keek onder een doek of uh, hoe deed hij dat? Ja, precies. Of wat er, wat er voor mechaniek of wat voor andere ah. uh, truc uh, of techniek eraan uh, ten grondslag lag. Hij is er Keller niet helemaal uitgekomen, want ik heb uh, pas ontdekt dat. Uh, de assistent van de hoofdassistent van mescaline, Paul Valadon, die uh, heeft het geheim aan hem verteld of verkocht, oh. en later is hij dus uh, in, in Amerika gemaakt. Het heette de AGA-illusie, AGA, A -a, net als van die gasvormen huis. En, <laughs> en uh, ja, en die Paul Valadon die heeft later nog meer trucs uh, van mescaline aan. Uh, Harry Keller doorgegeven. Okay. Is zijn assistent geworden. Bij Harry en, Keller. Uh, ja. ja. En heeft uh, tot 1907 uh, uh, met hem uh, rondgetoerd. En hij dacht dat hij uh, Keller zijn opvolger zou worden, maar dat ging helaas niet door. Dus later is hij nog een paar jaar doorgegaan in het zogenaamde vorderveld Varieté met zijn eigen act. En twee jaar, ja, twee jaar later is hij toen overleden. Dus de verklikker heeft er, is, er, is er niks mee opgeschoten. Maar Harry Keller is dus met, met de ge, gestolen truc de hele wereld over. Ja, wereld want die bouwt eigenlijk de hele opzet van dat, uh, dat theater. Ook van Mescaline, Egyptian Hall heette dat. dat had aan de de voorgevel zag er ook als Egyptische tempel uit. Mm -hmm. uh, die heeft dat in Philadelphia zo ongeveer nagebouwd ook met heel veel trucs of mm. illusies erin die, uh, die Maskelein uh, ook deed... die had hij dan voor een deel wel gekocht... maar een aantal andere dingen die werden door die Paul Valadon uh, mm. meegedeeld... hoe het werkte en hoe het eruit zag ja. enzovoort. Dus dat was gewoon... Uh, toen, kon, toen konden ze blijkbaar minder makkelijk naar de rechter stappen... voor ja. dit soort zaken in die tijd. Die ja, kennelijk, want daar heb ik niks verder over kunnen vinden... maar het zijn nooit meer vrienden geworden, dat is duidelijk. Nee, duidelijk. Maar dat kwam in de golven, Kunnen ze nog alles meer voor, voor hoor... Dat, uh, dat trucs uh, gepikt werden. Prachtig verhaal. Net... Flip, Flip Hanna. Ja. dank je wel. Uh, niet te danken. Graag gedaan. Dank je wel. Verwarring in Griekenland. Er zou daar een akkoord zijn voor een nieuwe regering. Maar nu horen we weer dat het nog niet zo ver is. Er wordt verder onderhandeld. Zometeen het laatste nieuws. En er verdwijnen in razend tempo reisbestemmingen. Welke dat zijn en hoe dat komt... dat hoor je zometeen van onze reiskoningin Floortje Dessie. Lidl in the middle Milo was dat. Het is woensdag en dat betekent reizen met Floortje Dessing. Floortje is een uh, drukke vrouw natuurlijk en dus is ze hier nu niet live... maar sprak grote vriend en collega Luc eerder deze week met haar. Goedenavond Floortje. Goedenavond. Ja, net terug uit een, uh, van een reis door Centraal-Azië. Ja, ik ben uh, zoals misschien bekend uh, van, per auto van Amsterdam naar Beijing gereden. Waarom ook niet? Ik dacht, ik heb niks te doen. Laat ik eens naar China rijden? Nee, ja. het was een uh, enorme onderneming, mag ik wel zeggen. Um, ik heb hem een klein stukje opgedeeld, want anders was hij niet te doen. Ik moest uh, ook nog inspreken en we zijn tussendoor naar Noord-Korea gegaan. Ja. En wat interviews <laughs> en monteren. Ja, the usual. Um, precies. Um, maar daarom, uh, vandaar dat ik eigenlijk nu pas klaar ben. Ik ben in de zomer begonnen. En ik heb het laatste stuk, ongeveer een maand lang... Uh, heb ik van uh, Rusland naar China gereden. In een treinwagen? Ja, het is, ja je hebt echt een, een zware auto nodig. Uh, we zijn twee keer door Rusland gegaan. De eerste keer richting uh, um, Kazachstan. En de tweede grensovergang was naar Mongolië. Mm -hmm. En dat is bizar, want je komt van een geasfalteerde weg. En dan rij je dus gewoon, gaat een hekje open. En dan kom je dus gewoon op een soort karrespoor. En denk je, nou, dat zou wel de eerste 100 kilometer zijn of zo. Dat is gewoon dan 2.500, 3.000 kilometer karrespoor. En geen verharde weg daar? Niets, nee. Oi. Maar dat is wel het, het, ja, het meest bizarre eigenlijk, vond ik, aan de reis. En dat is ook wel een heel interessant gegeven waar we het, waar we het even over willen hebben deze week. Um, de Chinezen zijn bezig met het bouwen van een gigantisch snelwegnetwerk dwars door Centraal-Azië. Daar zijn ze mee bezig in Kazachstan uh, en dus ook in, uh, in Mongolië. Um, en dat doen ze omdat ze zo verschrikkelijk rijk en machtig aan het worden zijn, de Chinezen. En ze willen een betere doorvoer Overland van China naar Europa en vice versa en naar Rusland. Um, en wat er dus gebeurt, West-Mongolië... Uh, zeg maar, Mongolië is drie keer zo groot als, als uh, Frankrijk... en het westen van Mongolië is echt no man's land. Mm -hmm. Als je daar nu doorheen rijdt, er is niets. Ik bedoel, 500 kilometer lang niks. Dan komt er één dorpje met één heel klein hotelletje... en twee afgetrapte tankstationnetjes. En dan weer 500 kilometer alleen maar spoor. met nomaden wel. Maar ik bedoel, er is verder helemaal niks. We hebben vijf dagen lang... Door niemands land gereden. Met alleen af en toe een dorpje. En dat is een ervaring wat ik nog nooit heb eerder meegemaakt. Dat ja. is zo fascinerend. Daar ga je voor. Ja, daar ga je voor. Met, je ziet ook het land op zijn puurst. Met mensen die nog steeds op een hele ja, traditionele manier daar wonen. En hun, uh, uh, hun veehoeden daar. En in, in, in, in joerts. In van die tenten wonen. En dat is zo prachtig. Maar je weet wel. En dat is het bizarre. Dat het over een paar jaar is dat voorbij. Want... Er komt, ze zijn dus bezig met die snelweg. Die ligt er al gedeeltelijk. Daar kun je een stuk al overheen rijden. En dat is gewoon een soort, soort, soort landingsbaan voor jumbo Zo breed is het en in, in, dat, in dat land. In één keer zo'n gigantische lab asfalt. Ja. Dus je weet, over een paar jaar... dan denderen daar de, de kolonnes met vrachtwagens overheen. Komen daar dorpjes, steden, tankstations, hotels... vrachtwagenchauffeurs, prostituees. Alles komt daar in één keer. En dan is dat dat land is gewoon voorgoed veranderd. Ja, nu kom ik net terug van een reis door, door West-Amerika... en daar heb je dat ook een beetje, hè. Gewoon hele grote, lange highways met allemaal van die dopen... Ja. aangeplakt met hotels, McDonald's. Allemaal van dat soort uh, ketens zitten daar. Zoiets ja. gaat het een beetje worden. Nee, zo, zal, zo snel zal het wel niet gaan. Um, dat zie je in China zelf ook niet op die manier. Maar het is wel zo dat dat land wat nu nog volkomen uh, geïsoleerd is... en waar eigenlijk heel weinig mensen rijden... omdat het gewoon bijna niet te doen is... Ja, dat wordt gewoon, je rijdt straks gewoon in nou, twee weken van Moskou naar, naar Beijing of zo. Nog minder. Yeah. Tien dagen, acht dagen. Ik weet niet hoor. Maar als al die snelwegen er liggen, dan kun je gewoon doorknallen. Je bent dus een van de laatste eigenlijk die, dit, uh, die dit gaat doen. Nee, nee, zeker. Het is, dus, is dus wel een reis die ik nu heb gemaakt... waarvan ik weet dat ik hem over vijf jaar niet meer kan maken. Yeah. Het is een, een, uh, ja, een, een verdwijnende... Een verdwijnende trip? Ja, zijn er, zijn er meer van dat soort, soort, soort verdwijnende trips? Absoluut. Um, dat is, uh, helaas zijn er dat heel veel. En het wordt er ook steeds meer. Er is ook net een boek verschenen. Dat heet 100 Places to Go Before They Disappear. Uh, nou, de titel zegt eigenlijk alles. Volgens mij zijn het er nog meer dan in dit boek passen. Maar uh, dit zijn er al 100. Die hebben uh, vrijwel allemaal te maken met uh, de klimaatsverandering... Mm -hmm. Uh, Daar willen we niet aan. Maar uh, het, het feit is dat er wel heel veel verandert. En er dus heel veel bestemmingen straks niet meer te zijn. Mm. Simpelweg. En wat, wat voor bestemmingen zijn het dan? Bijvoorbeeld um, Alaska. Dat, uh, dat warmt vijf keer sneller op dan de rest van de planeet. En daardoor worden heel veel gletsjers um, en, en, en bevroren toendra bedreigd. Dat gaat allemaal opwarmen. Uh, Venetië, dichter bij huis. Italië. Oh ja. Yeah. Dat is een, natuurlijk een. een, een een lagune, Het ligt in de lagune en Venetië is gewend met eb en vloed. Hè? Het stijgen en het dalen van het water. Maar dat gaat ook allemaal veel heftiger dan voorheen. Veel meer overstromingen dan voorheen. Uh, de Alpen, ook uh, niet ver bij ons vandaan. Ze zeggen dat de sneeuw daar bij 2050 echt verdwenen kan zijn. Ja, heel veel uh, ski die moeten al echt ski gaan maken... of zijn gewoon simpelweg gesloten omdat je daar niet meer naartoe kan. Ja. Ook wel heftig. Dus als het niet de Chinezen zijn, dan is het wel het klimaat... wat ervoor zorgt dat de bestemmingen gaan werken. Ja, het is, een, het is een combinatie. Het is enerzijds de klimaatverandering, uh, maar anderzijds ook ja, de mensheid die zich steeds meer uitbreidt. De zeven miljardste wereldbewoner is net geboren. Ja. Kijk naar China, waar we geweest zijn. Daar, daar opent ze ongeveer elke dag een nieuw vliegveld. Uh, dat, dat land dat groeit zo enorm. Al die mensen willen ook gaan, uh, gaan vliegen. Daar hebben we het al eerder over gehad. Um, ja, we blijven ons als mens steeds meer en steeds vaker verplaatsen. Dus dat is ook enorm van invloed op uh, de bestemmingen die je kan bezoeken. Heb jij dan ook nu uh, enorm de neiging en de drang... om per se nog naar die plekken toe te gaan, die gaan verdwijnen? Nou, het is niet zo van, oh, snel nog even afvinken ja, dat ik het nog even lekker gezien heb, helemaal niet. Maar het is terug om te horen dat, dat de Great Barrier Reef in Australië... zo snel opwarmt dat heel veel vissoorten verdwijnen. En ik, heb het, ik zie het zelf ook, hè, op reis... Um, ik was vijftien jaar geleden een keer op de Malediven. En tussen nu op de Malediven. Ja, dan zie je gewoon echt het verschil in hoe rijk de zee is. Weet je wel. Zo snel gaat het al. Nee. En dat is wel om, om, ja, om, om treurig van te worden. En daarnaast, naast dat hele klimaatsprobleem... is het natuurlijk ook gewoon inderdaad de mensheid... die zich steeds verder uitbreidt en steeds op, groot, op meer plekken gaat wonen. De hoofdstad van, uh, van Mongolië, Ulaanbaatar... Daar was ik uh, zo'n nou, 17 jaar geleden. Toen was het nou, nog net niet een verlaten provinciestadje of zo. Maar het was wel echt heel klein met stoffige straten. Eén groot hotel, geen internetcafés. En als je er nu komt... Het is een stad waar de helft van de bevolking van het land woont. 1,4 miljoen mensen. Er wonen er 3 miljoen, maar in het hele land. Dat is drie keer groter dan Frankrijk. En um, het is helemaal verstopt. Van morgens 7 tot s avonds 12 staat er file. Je kan geen kant uit, want de infrastructuur is helemaal niet aangepast. Dat land is, dat, dat, die, die stad is gewoon ontploft. Dat, dat, die, daar komen alleen maar mensen bij. Dat groeit alleen maar uit zijn voegen. Dat is bizar om te zien hoe snel dat gaat. Ja. Ik moet er wel meteen bij zeggen, want we hebben het over klimaatsverandering... en ik reis dan vrolijk rond met een dikke terreinwagen. Ja. Dat is ook zo. Um, ik reis en ik draag ook bij aan dat probleem. Maar ik wil niet alleen maar reizen en uh, uh, mijn kop onder het zand steken... En, uh, ik reis ook om te laten zien hoe mooi deze wereld is en hoe zuinig het erop moeten zijn. En ik probeer zoveel mogelijk of zover het gaat te compenseren in, in, uh, in klimaatfondsen. Uh, maar dit blijft een eeuwig spagaat waar je in blijft zitten. Want uh, als je niks wil uh, vervuilen, moet je altijd thuis blijven. Maar de wereld is zo verschrikkelijk mooi. Uh, dat, is, dat vind ik altijd een heel moeilijk verhaal. Hm, duidelijk. En het is allemaal weer te zien in drie op reis bij BNN. Dankjewel, Flotje. Jullie bedankt. Ja. Ja.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 No Mars. Was dat Countermi? BNN Today. Steeds meer uh, jonge mensen zitten aan de Ritalin en hebben ziektes als ADHD. Dat moet stoppen, vindt het kabinet. Ik heb het er zo meteen over met onder andere Thomas... Uh, die de diagnose ADHD heeft gekregen. Thomas is hier al. Uh, je Ritalin ligt op tafel. Bijsluiten ernaast. Ja. Even de bijwerking. Um, onder andere gewichtsafname en enige vertraging van de groei... bij kinderen gedurende langdurig gebruik, hoofdpijn, slaapgerigheid... tik, ziekte, ziel, latouret... Koorts, uh, abnormale leverfunctie, variërend van stijging van leverenzymen. Uh, moeite met zien, wazig zien, onrechtmatige hartslag, beklemmend pijnlijk gevoel op de borst. Kortom, <laughs> kortom, kortom. Uh, je kunt het beter niet nemen. Is het nodig om Ritalin te nemen of niet? We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst het nieuws. Het is half tien. Hier is uh, Freddy van Tijn. Radio 1, het NOS-journaal. President Napolitano van Italië heeft oud-eurocommissaris Monti vanavond tot senator voor het leven benoemd. Met die erebaan zou Napolitano Monti over de streep willen trekken om premier Berlusconi op te volgen. Italië wil snel een nieuwe regering vormen om de financiële wereld gerust te stellen. Onder invloed van de Italiaanse schuldencrisis daalden de beurzen vandaag wereldwijd. In Griekenland is geen akkoord over een nieuwe overgangsregering. Vanmiddag had premier Papandreou nog op de Staatstv gezegd dat dat er wel was. Maar later bleek dat morgen verder overlegd moet worden. Onduidelijk is waarom. Waarschijnlijk is er geen overeenstemming over een nieuwe premier. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen aanwijzingen te hebben... dat de Nederlandse terreurverdachte in Pakistan is gemarteld. Zoals deze Sabir K. vandaag heeft verklaard. Nederland en Amerika zouden daarvan hebben geweten. En in Amsterdam en andere Europese steden is de kristalnacht. in de nacht van 9 op 10 november 1938. in Duitsland herdacht. Toen werden honderden synagoges, begraafplaatsen en Joodse panden vernield, geplunderd en in brand gestoken. Naar schatting werden meer dan 90 Joden vermoord. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Radio 1, BNN Today. Winfried Beijens. Er is toch geen akkoord in Griekenland, je hoorde het zojuist. Eerder vandaag werd gemeld dat er een akkoord zou zijn voor het vormen van een regering... maar dat blijkt toch niet het geval te zijn. Ertan Basikin is correspondent in Griekenland voor het ANP. Ertan, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe zit het precies? Eerder vanavond nog gezegd, er is een akkoord. Uh, Filipos Petsalnikos, als ik het goed zeg, uh, zou de nieuwe premier worden, maar nee. Uh, nou ja, goed, uh, de geruchten gingen inderdaad uh, dat Filippos uh, uh, Petsalnikos uh, de nieuwe premier zou worden van Griekenland. Uh, uh, Petsalnikos uh, is momenteel de voorzitter van het Griekse parlement. Um, het laatste wat ik had vernomen uh, was uh, dat uh, de nieuwe Griekse regering uh, vannacht nog bekend zou worden. Mm -hmm. Maar een, uh, ja, eigenlijk een uur later uh, uh, werd bekend uh, dat ze het toch, toch niet eens zijn met elkaar... En uh, ja, hoogstwaarschijnlijk heeft dat te maken met de keuze voor uh, de nieuwe premier. Ja, iedereen had zich al gemeld bij de president. Er was druk heen en weer gelopen. Eigenlijk zag het er naar uit dat dit gaat goed komen. Is er iets misgegaan in het gesprek met de president? Is daar al iets over bekend? Nee, uh, voor zover ik weet is daar nog niet uh, over bekend. Um, het zou natuurlijk kunnen um, dat daar uh, iets is gebeurd um, uh, ja, uh, waarom we nu in, uh, in deze fase zitten. Uh -huh. Maar um, ja. Het uh, is momenteel even afwachten. Ja. We hebben nou al uh, Lucas Papademos gehad. Die was gisteren uh, in ieder geval de gedoodverfde kandidaat om de nieuwe premier te worden. Uh, nu was het uh, Filipos uh, Petzalnikos. Welke naam ja. kan ik uh, nu opschrijven voor morgen? Nou ja, het is uh, bij deze twee gebleven tot al nu toe. Ja. Uh, er circuleren momenteel ook geen uh, andere namen. Ook niet uh, in de Griekse media. Dus uh, ja, uh, hoogstwaarschijnlijk zal het uh, tussen die twee gaan. Blijft verwarrend uh, en onzeker dus. Uh, wanneer moet er duidelijkheid zijn? Ja, wanneer moet er duidelijkheid zijn? Um, uh, ik, ik heb, ik heb uh, uh, vanmiddag nog uh, een minister uh, gesproken... de minister van Milieu en Energie. En uh, ja, uh, die zei toch echt van... Uh, hè, we zitten in een hele kritieke fase... en het uh, land heeft zo snel mogelijk een uh, nieuwe overgangsregering nodig. Mm -hmm. Dus ja, uit zijn woorden kan ik opmaken... dat het uh, zo snel mogelijk een uh, nieuwe regering moet komen. Maar ja, als het alweer morgen wordt... Ja, dan het is even gisteren. Ja, en dan spreken we je morgen gewoon nog een keer. Met weer een nieuwe naam, wellicht. Maar uh, wellicht blijft Hoop. het bij deze twee. Ertan Bezinger, Basikin. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Ja, het is morgen volle maan. Vandaar deze huilende wolven. En het zorgt bij sommigen op onze redactie bij BNN Today voor veel onrust. Enkele redacteuren beweren dat ze bij volle maan bijvoorbeeld slechter slapen. Nou hoor je dat soort verhalen wel vaker. Dus de vraag maar eens even neergelegd bij astrologe Anneke Guys. Zij zegt dat dit allemaal te maken heeft met de energie van een volle maan. Wanneer er volle maan is, is er meer energie. Je kunt het zien. Het is lichter. Het geeft het effect van een, ja, een kop koffievlak voordat je naar bed gaat. Je systeem blijft alert en wordt in werking gezet. Als je onrustig bent, kan het dus versterkt worden door een volle maan... en kun je daar slecht door slapen. We slapen dus minder, zijn actiever s'nachts... en heb je schorpioen als sterrenbeeld... dan wordt het nog een boeiende nacht als je Anneke moet geloven. Wanneer uh, die maanstand iets in jouzelf als mens sterker maakt, dus versterkt... kan dat bij de schorpioenen op seksueel gebied invloed hebben. Als er in hunzelf ook iets van uh, agressie zit of criminaliteit of iets dergelijks... zou je je kunnen voorstellen dat het zo uh, extreem wordt... dat hij inderdaad dan uh, gedwongen wordt om die onbewuste gedragspatronen uit te gaan leven... door uh, ja, te gaan moorden in een heel zwaar geval. Kijk aan, schorpioenen zijn gewaarschuwd. En iedereen die ermee omgaat, gelukkig ben ik boogschutters, dus dat zit goed. Toch nog iets om op te letten voor iedereen. Volgens onze astrologen is namelijk opereren tijdens volle maan niet verstandig omdat wij als mens uh, geneigd zijn sneller te werken en onvoorzichtiger, worden er meer ongelukken veroorzaakt. En je kunt je voorstellen bij een operatie dat er sneller iets mis kan gaan. Daarbij heeft de maan ook invloed op alles wat vloeibaar is. En het bloed zal sneller stromen. En dan als er iets dan geraakt wordt, krijg je dus meer bloedingen. Dat staat genoteerd. Anneke Guis zegt het. En de volle maan heeft volgens Anneke ook positieve kanten. Zo durf je meer eh, tijdens volle maan. En is het een perfect moment om een boek te gaan schrijven. Want je bent een stuk creatiever. De slechte slapers hoeven trouwens niet langer wakker te liggen. Want het effect van een volle maan is na drie dagen uitgewerkt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 Watching me rebel, believing stories only hearts can vertellen? But when is it enough? When do I call my feelings on their Maria was dat met homeless. PNN Today. Winfried Baiens. Ondertussen gaan hier de pillen over de tafel. Ik krijg al een doosje aangeboden. Waarom? Het gaat over het volgende. Stop met het volstoppen van jongeren met medicijnen. Dat zegt het kabinet. De staatssecretaris van Volksgezondheid vindt dat te veel jonge mensen... het label van een ziekte als ADHD krijgen opgeplakt. In iets meer dan tien jaar tijd zijn er bijna 800.000 meer gebruikers van medicijnen als Ritalin. Daarover ga ik praten met drie jonge mensen. Jouke Melgers, goedenavond. Jij bent medisch socioloog. Naast me zitten twee ervaringsdeskundigen. Lot Loman, goedenavond. Hallo. Jij zit nog op school. Ja. hebt ADD. Ja. En dat is? Een iets lichtere vorm van ADHD. Alle dagen druk. En jij bent sinds een tijdje aan de Ritalin, hè? Klopt. En naast jou zit Thomas van Vliet. En jij werkt. Ja. En jij hebt ADHD. Ja, klopt. Ook aan de Ritalin. Alle dagen geheel druk. Ja, precies. <laughs> de full package. Yep. Eerst even naar jou. In jouw afstudeerdiscriptie heb je onder andere bekeken hoe een arts een diagnose stelt en daarbij vooral naar ADHD gekeken. Um, is het een probleem en wat is eigenlijk het probleem, ADHD? Ja, er is zeker een probleem. Uh, mensen die zijn uh, ja, indelen in, te delen in uh, twee groepen, uh, ja, eigenlijk drie: een combinatievariant en een uh, hyperactieve en een uh, onoplettende variant. Mm -hmm. En uh, mensen die deze diagnose krijgen, ja, die zijn dus over het algemeen uh, druk. En uh, kunnen niet stilzitten. En uh, ja, dat soort dingen. Ja, maar is het een probleem voor de samenleving Het is voor een, mensen ja, het is zelf? is zeker een probleem. Die mensen die hebben, die hebben echt ergens last van. En uh, ja, er moet iets mee gedaan worden. Dat okay. is uh, zeker duidelijk. Lot, je hebt ADD, dus een vorm van ADHD. Iets minder heftige versie, zullen we ja. maar even zo zeggen. Waarom dacht jij op een gegeven moment... hé, hey, ik kon het wel eens hebben? Nou, het duurde bij mij heel lang. En ik had het er met iemand over... die al die uh, diagnose had gekregen van de huisarts of van de dokter. Mm -hmm. En bij alle symptomen die ze opnam... had ik zoiets van, oké, okay, dat heb ik ook, dat heb ik ook, dat heb ik ook. En toen dacht ik, uh, shit... Nu doen en toen ben ik naar de huisarts gegaan. Maar om, Wat ging er bijvoorbeeld mis in jouw leven waardoor je dacht: hé, hey, dit gaat niet helemaal zoals gepland. Ik heb een uh, kortere spanningsboog dan uh, klasgenoten. Dat merk ik heel erg. Ik moet af en toe, moet ik echt opstaan, een rondje lopen, even iets doen of eh, ja, even iets doen. Midden in de les. Ja, dan moet ik gewoon echt even opstaan, dan moet ik even. Uh... Het, zal, het zal je docent lekker vinden. Nou ja, ik ga dus dan naar de toilet en dan loop oh ja. ik even een rondje en dan gaat het ook daarna wel weer oké, okay, maar. Ja, ik weet niet. Mijn spanningsboog is veel minder. En dat wel alleen bij de dingen die me minder interesseren. Maar, ik hoor nog geen probleem, want daar kun je prima mee leven. Dus ik, als nee. we naar de wc gaan, even ontspannen. Ja, dat denk je, maar als je ergens op moet focussen... of je moet je ergens goed voor voorbereiden, iets serieus... iets wat veel druk op zich heeft, dan vind ik dat dus extreem moeilijk... en lukt het mij vaak dan ja. ook niet me daarvoor voor te bereiden. Heeft het gevolgen gehad voor jouw opleiding? Absoluut. Hoeveel lig je achter? Twee jaar. Twee jaar? Ja. En jij denkt zeker te weten dat het daaraan ligt. Het was een soort van opluchting om te weten dat ik ADD heb. Want nu heb ik zoiets van, oké, okay, het ligt niet helemaal aan mij. Nee. En nu kan ik er wat aan doen, waardoor het ook veel beter gaat. Want je zou kunnen denken, uh, je hebt niet goed je best gedaan. Of ja. je, hebt, je bent gewoon niet zo goed in studeren, dat kan ook natuurlijk. Ja. Nee, ja, maar dat is het stom. Ik heb dus keihard mijn best gedaan. Mm -hmm. En telkens faalde ik weer en nu, mijn zelfvertrouwen is al een beetje omhoog gegaan... omdat ik nu zoiets heb van, oké, okay, ik heb nu iets... en dat is een lichte verklaring ervoor. Ja. Sinds twee weken gebruik je nu Ritalin, toch? Ja. Um, uh, dus besloten, nou, hier kan ik iets aan doen. Ja. Merk je er wat van? Ja. Zowel de voordelen als de nadelen. Ja. En wat is het, uh, dan beginnen we maar even met positieve. Ja. Uh, focus. Echt full focus op wat ik doe. En dan neem ik het voorbeeld even met leren... Uh -huh. Als ik sla mijn boek open en ik het enige wat ik wil is lezen. Het, ik wil alleen maar lezen, niemand mag me, mag me storen. Ik wil gewoon echt lezen de stof. En dan lees ik het één keer en dan denk ik: Oké, okay, wat heb ik gelezen? En ik weet alles nog. Normaal gesproken moest ik een pagina acht keer lezen en dan wist ik het nog niet. Ah. Dus dat is wel echt. Klinkt als een wondermiddel. Geef mij er ook een voor mij inderdaad wel, ja. En het komt echt door die pil. Niet omdat je daarnaast nog therapie volgt of iets. Nee, nee. Ik denk dat het echt het grootste gedeelte door de pil komt. Misschien een beetje door placebo van oké, ik neem dit nu dus, kan ik nu goed leren, maar grotendeels door die pil. Ja, ook even naar jou. We gaan jou niet vragen om een medisch oordeel te vellen, want daarvoor zit je niet. Maar is dit nu een voorbeeld waar jij bijvoorbeeld zegt, nou, misschien kan het ook wel met iets anders opgelost worden? Nou ja, ja, de discussie die gaat, uh, uh, die gaat er natuurlijk om, zeg maar, van uh, hebben we hier een probleem? We hebben hier inderdaad een probleem. Um, daar kan je eigenlijk uh, vraagtekens bij stellen als je ziet hoeveel het over afgelopen jaren is toegenomen. Ik meen dat het, ja, we uh, zeggen nog maar even de getallen. 800.000 is het geworden inmiddels. En, uh, ja, wel meer. Tien dus jaar geleden zitten we nog wel op de 900.000, ja, uh, ik. Ja, 835.000 geloof ik. Dacht ik. Ik doe het even voorzichtig. Tien uh, jaar geleden was dat 100.000. Dus dat is echt een enorme toename in mensen die Ritalin zijn gebruiken. Ja, ja, precies. Dus dan, uh, ja, het kan natuurlijk zo zijn dat er, dat er dat de, dat de, dat de een soort van pandemie is. Uh, dat er in één keer heel veel meer mensen zijn die die ziekte hebben. Mm -hmm. um, ja, als socioloog denk ik uh, dat er, een, uh, dat er, een, dat er minder, minder tolerantie is voor deviant gedrag. Dus dat er mensen zijn die. Uh, er... Afwijkend gedrag, als, als je een beetje druk bent, dan moet je gelijk maar. Er ja, iets aan zijn, doen. Uh, de, de diagnostische criteria die zijn uh, vrij breed interpreteerbaar. Dus... Uh, het leent zich daar ook voor dat je daar meer mensen onder kan... als de, als de sociale normen verschuiven, zeg maar, dat die steeds nauwer worden... wat, wat getolereerd wordt, zeg maar. Maar eventjes, je bedoelt dus eigenlijk te zeggen... wij pikken het niet meer van onze mensen om ons heen... en we pikken het zelf niet meer van onszelf, dat we een beetje afwijken. En daarom gaan we allemaal sneller aan de pillen. Ja, onder andere, ja. Het leven is steeds drukker natuurlijk. Ik bedoel, mensen moeten steeds meer presteren, ouders hebben minder tijd... Uh... Weet je wel, er komen heel veel andere factoren nog bij kijken. Maar het is zeker, uh, ja, zeker zo dat het niet meer... Ja, we mogen het niet meer, zeg maar. Maar dan klinkt het niet als een ziekte, als jij het zo vertelt. Ja, nou ja het is natuurlijk uh, heel erg lastig om uh, te definiëren... wat, uh, wat, ziek zijn, wat een ziekte en wat, uh, wat gezond natuurlijk, uh, natuurlijk is. Uh, mensen met ADHD die hebben echt ergens last van. En uh, de vraag is of je dus te maken hebt met een ziekte... of dat het gewoon een natuurlijke variatie is zeg maar, van hoe mensen zijn. En wat is jouw uh, jou opvatting daarover? Is het een ziekte of niet? Um, nou kijk, als socioloog dan ga je niet zozeer uitspraken doen over of er sprake is van ziekte of niet. Maar je zet uh, er vraagtekens zegt, bij. Ja, want ja. Wat, wat, wat, wat ik zou zeggen is dat mensen steeds meer overtuigd raken dat het een ziekte is. En dat het daarom uh, de sociale consequenties daarvan draagt. In dat het dus inderdaad als ziek ervaren wordt. Mm -hmm. dus, en naarmate we dus mensen meer pillen gaan geven, meer gaan diagnosticeren... Uh, dan verschuift dus die, die grens ook steeds meer... van wat, wat vinden we acceptabel en wat vinden we niet acceptabel. Thomas van Vliet, ook hier aanwezig, uh, aan tafel nog niet gehoord. Uh, ja. en jij hebt ook ADHD. Um, al een tijdje ben je ook uh, gebruiker van Ritalin. Dat is, ja. klinkt als een drugs bijna, zoals ik het nu zeg. Maar, maar ja, dat is het eigenlijk ook. Maar, ja, het wordt zelfs als partydrugs gebruikt, ja. hè, steeds meer. Maar dat terzijde. Um, ik heb hier een lijst voor me liggen. En volgens mij kennen jullie die allebei. En dat is een lijst waaruit je kan concluderen of althans... Je kunt onderzoeken of je enige kans maakt op ADHD of ADD. Dat je daaronder valt. Ja. Ik ben daar even doorheen gegaan. Daar zitten vragen tussen. Heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel te houden? Lijkt vaak niet te luisteren als hij zij direct aangesproken wordt. Heeft vaak moeite met het organiseren van takenactiviteiten. Komt vaak te laat. Heeft vaak makkelijk momenten gehad dat hij afgeleid wordt door uitwendige prikkels. Nou, je merkt het aan mij nu al. Ik voldoe ongeveer aan alle categorieën die hierin staan. Jullie... En zijn het ook gaan invullen. Bij jullie bent hetzelfde. Hoge score dus. Ja, op alle, ja. alles uh, kon ik een vinkje achterzetten. Ja. Ik, ik heb niet het idee dat ik een enorm probleem heb in mijn leven. En toch voldoe ik al aan alle eisen. Nou ja, als je geen probleem mee als je geen hebt. Als je gewoon kan functioneren. En als je, je niet uh, door je baas uh, de laan uit wordt gestuurd. En uh, weet ik veel wat allemaal. Geen dingen fout gaan. Mm -hmm. Dan is er ook niks aan de hand. Ja. En dat is prima. Maar als je merkt dat, dat uh, de dingen die je doet. dat je wel belemmerd wordt door. Uh, ja, uh, hoe je, hoe, je, hoe je bent, ja. dan is er iets aan de hand. Want hoe ging, ben, ging dat bij jou? Nou ja, op een gegeven moment, uh, wat bij mij een beetje de druppel was... is dat ik ervaarde dat ik de dingen die ik leuk vond, mijn hobby's... daar kwam ik niet meer aan toe. Kijk, dat je dat je, je niet kan toezetten tot uh, studeren of zo... of, of uh, stomme klusjes in om mijn huis. Ja, dan zegt iedereen van ja, dat is logisch... want het is tom, dat probeer je niet te doen. Mm -hmm. Maar als je opeens beseft van ja, wacht even... De dingen die ik echt leuk vind, die ik graag doe... Dus zelfs dat loopt de soep in, En mm -hmm. ja, dan is er iets mis. En dat was voor mij, ik ervaren dat. Ik dacht, nou, volgens mij is er niet helemaal goed. Maar dat, is dat misschien ook iets van volwassen worden? Op een gegeven moment denken, wat is belangrijk in mijn leven? Sommige mensen hebben daar meer moeite mee dan andere mensen. Ja, nou, dat kan. Dat, dat, dat klopt, maar je, je, het is ook... Um, je doet het ook allemaal zelf. Dus je, als je er niks aan doet, als je geen uh, hulp krijgt... of, of medicatie als uh, laatste redmiddel, ja, dan, wordt het, dan wordt het ook steeds erger. en Dan kan je een beetje wegzakken in een steeds uh, ja, ergere uh, cycli als het nou, ware. Hoe lang gebruik je Ritalin al? Um, een kleine twee jaar nu. Um, hoe heeft het jouw leven veranderd? Uh, heel erg. Ja? ja, ja dat, dat komt deels door uh, bijvoorbeeld de bijwerkingen die erbij horen... Mm -hmm. Uh, bijvoorbeeld uh, gewichtsverlies, dat is gewoon officiële bijwerking. Nou, ik ging het slikken en ik viel wel 40 kilo af. 40 kilo? Ja, dat, uh, daar kwam eigenlijk groot deels daardoor. Uh, niet alleen, maar een groot deel daardoor. Uh, het, gaf, uh, uh, het, het zorgde voor rust in mijn kop, waardoor Aha. ik eigenlijk uh, samen met de, de, de gesprekken... die ik met de psycholoog had en dat je kon zien van... wacht, ik heb er een beetje een potje van gemaakt. Uh, en ik kreeg daardoor de kracht en de, de, de ruimte in mijn hoofd om er wat aan te gaan doen. Is het leven beter geworden ja. door Ritalin? Ja. Nou ja, niet, niet alleen door de ritalin. Ik bedoel, behalve dat je 40 kilo bent afgevallen. Ik weet niet of je dat wilde, maar nou, dat kon sommige mensen zouden er voor tekenen, denk ja, nee, ik. Nee, maar... dat kon geen kwaad. Nee. Maar het, het, heeft, het heeft me um, niet alleen door de ritalin... maar meer doordat ik uh, besefte, uh, wat net ook al gezegd werd... van ja, het ligt niet 100% aan mij. Mm -hmm. Uiteindelijk ligt het wel voor een heel groot deel wel aan jezelf... van wat je doet, je bent het zelf. Maar um, je... je ja, ik kon er wat aan gaan doen. Ja. Ik had opeens een handvat. Ik had gesprekken met de psycholoog en uh, dat luchtte zo op dat alle remmen die er en alle uh, stoppen die, op de, die erin zaten, ja. Het ging allemaal goed. Opeens. En uh, heb je al geprobeerd zonder iets erin? Ja. En wat gebeurt er dan? Dan word ik eerst even heel erg druk, mm -hmm. uh, een beetje een soort rebound, cool turkey. Nou, als je als je rookte en je, je stopt met roken, dan, uh, dan gaat het ook niet een tijdje niet zo lekker. Mm -hmm. Ik rook niet, maar zo zou het kunnen. Zo voelt dat misschien wel. Ja. Um, het moet er allemaal even een beetje uit. Een beetje, um, en daarna, ja, ik, ik merk dat ik... Um, uh, wat, wat relaxter ben. Wat meer mezelf. Uh, ik heb wat minder uh, rode konen. Ik word wat, uh, wat, wat minder... Uh, gespannen. Wat gek klinkt. Ja. Dat je als aan. Aanleider... Als je stopt met ritalin dan. Uh, ja, word je rustiger. Ja, het is een beetje een rare balans. Ik, ik kan ja, het niet heel goed uitleggen. Zeggen. Maar het is alsof je... Um, je bent heel erg gefocust. Maar daardoor dus gespannen. Maar daardoor... Heb je wel weer ruimte om um, ja, gewoon te doen wat je eigenlijk zou willen doen? Toch eventjes concluderend, want uh, zonder Ritalin zou je het niet willen. Uh, ik, ik zou het heel graag willen zonder Ritalin. Maar kan je het zonder Ritalin? Is misschien een betere vraag. Uh, nog niet. Hm. Nog niet. Um, Jouke, Jort heeft deze twee verhalen, twee mensen die beter kunnen leven met het gebruiken van Ritalin. Um, het werkt dus blijkbaar wel. Waarom zouden we het dan niet gewoon allemaal gebruiken? Ja, nou ja, dat is uh, een van de grootste medische uh, um, uh, feiten die eigenlijk uh, voor Ritalin spreken. Is dat de behandeling altijd heel erg goed is. Want de, ja, voor de rest, de, de oorzaak is onbekend. Uh, de, de, de, de symptomen zijn breed interpreteerbaar en dergelijke. Ja? Ja, waarom zou je het niet gebruiken? Het zijn lastige vraagstukken. En wat mij het meest steekt is dat er een, uh, een um, sociale... Er wordt, er wordt een sociale norm gecreëerd, zeg maar... waarin je bepaalde, bepaalde gedragingen niet meer kan doen. Mm -hmm. uh, ik was, vroeger was ik zelf ook. Ik was echt heel erg druk. En ik denk dat ik nou, misschien met de huidige, met de huidige stand van, uh, van zaken... had ik misschien ook aan de, aan de ritalin gezeten. Mm -hmm. um, maar ik, ik, ik ben er een beetje bang voor dat je dan op een gegeven moment... dat die gedragingen zo ingeperkt worden. En dat is niet alleen uh, nu, zeg maar, het geval van hoe, de, hoe het nu ervoor staat. Maar ik ben gewoon een beetje bang, zeg maar, dat je dan later... Ja, dat iedereen, iedereen hetzelfde gedraagt en dat je niet meer, uh, niet meer kan zijn wie je echt bent. Zegwoon, Elke afwijking is, uh, wordt behandeld beetje, met een pil. Ja, en daar neigen we nu wel een beetje naar, vind ik. Thomas, vind je dat ook? Ja, nee, dat, dat vind ik... Ik, um, ik zou... Ja, um, ik, ik denk dat kinderen die, die heel druk zijn... Nou, dat kan ADHD zijn, maar dat hoeft niet per se. Pas als, we, als je ouder bent en je hebt nog steeds diezelfde... Um, uh, uh, Drukt in je kop als dat je klein bent, mm -hmm. ja, dan, ja, ik, ben geen, ik ben geen arts, ik ben geen psychiater, ik ben geen psycholoog, psycholoog, maar um, ja, dan zou je er wat aan kunnen doen. Maar om elk kind gelijk vol te proppen met pillen. Ja, ik, als je die bijwerkingen waar we het net al even over hadden mm. nakijkt, dat, het is geen kattenpus. Nee, het is, het is maar, gif. Maar wat er een beetje achter zit natuurlijk, is de, de gedachte dat, uh, dat het te gemakkelijk wordt, ja. voor, wordt gekozen. Je hebt dat traject ben jij doorgegaan je hebt gezien wat de voorwaarden zijn voordat je die pillen krijgt bijvoorbeeld. Wordt het te makkelijk voorgeschreven? In mijn geval niet. Ik heb, ik, ik heb heel veel gesprekken gehad met een psycholoog. Ik heb met, samen met mijn ouders hebben we een enorme vragenlijst doorgenomen om te kijken hoe ik was als klein kind en hoe ik nu ben. Mm -hmm. En dat over elkaar heen te leggen. Want dan kan je pas zien van nou, die, die symptomen waren er toen en die zijn er nu. Ja. Dus uh, dat komt door, of waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk door ADHD. Ja. Um, maar als je uh, dus ik, ik ben behoorlijk doorgelicht. Ik heb intelligentietesten gedaan, uh, uh, gekeken of er ook nog een verwantschap zou zijn met autisme of wat dan ook. Dat, wat, dat was er dan niet Dus dat ging niet, zomaar één, twee jaar. Nee, zeker 3. niet. Nee, ik was er een, zeker anderhalf maand mee bezig. Lot bij jou. Want uh, jij zei, nou ik had het van iemand anders gehoord. Uh, het zou misschien wel eens iets kunnen zijn waar ik ook last van heb. Ja, bij mij tegenovergestelde als bij Thomas, ik uh, ben naar mijn huisarts gegaan. Met hem 15 vragen doorgenomen en uh, ik kreeg de... Kreeg die, die 15 het. vragen die ik net waar ik een paar van andere, gelezen heb? Onder ja, andere, ja. Ja. ja. En dan had ik ook nog twee duidelijke symptomen van ADD. Of ADHD had ik ook gewoon niet. Heb, ben ik ook heel eerlijk in geweest. Mm -hmm. En aan het einde van, van het gesprek zei hij, Ja, ik weet het zeker. Je hebt ADD. En geen psycholoog, geen testen, geen autisme testen, geen intelligentie testen. Helemaal niks. Als je deze discussie dan nu zo hoort, je bent twee weken verder. Wat vind je daarvan? Dat, ja, dat, dat daar het zo schrik makkelijk ik wel gaat? een beetje van. Ja, daar schrik ik zeker van. En het is ook eigenlijk niet dat ik, het, dat ik dit elke dag ga slikken, maar het weerhoudt me er wel van om het überhaupt nog te gaan doen. Want ja. Hm. Gaat het te makkelijk jouken? Het weggeven van medicijnen? Ja. ja. Ja, ik vind van wel. Maar ja, ik, ik, ik, ik sta er ook een beetje uh, principieel in, in, in. Ik ben meer, zeg maar, wat ik dus net uitlegde, weet je wel, dat ik een beetje bang ervoor ben dat er, uh, dat er bepaalde normen worden gecreëerd rond gedrag die steeds strenger worden. Uh, ja, het gebeurt, wat dat betreft gebeurt het steeds makkelijker natuurlijk. Hmm. En uh, als je dus ook in je achterhoofd hebt dat er farmaceuten en medici daar, daar baat bij hebben over het algemeen. Omdat ze uh, ja, er veel van, geld aan verdienen. Ja, die verdienen er heel veel. Ja, 865.000 uh, Ja, dat is een goede voortricht. business. Ja, daar kan je wel wat geld voor uh, binnenhalen. Hmm. Ja, het, het, het etiket ADHD en ADD, daar wordt ook voortdurend over gesproken. staatssecretaris zegt ook, dat moet je niet zo snel ADHD noemen. Thomas, vind je dat... Er is een naam voor bedacht. Daardoor hebben we gelukkig ook vervolgens een heel traject erachter hangen. Uh, is die naam onhandig? Nou, of de naam allemaal weet ik niet. Het is, het is fijn dat, dat, uh, dat er een, dat, maar dat geldt voor heel veel van soort van, van psychische stoornissen, dat er uh, een, een, uh, dat vastgelegd is dat het iets is. Ja. En uh, voor mij persoonlijk vind ik het, vind ik het best. Want uh, het zorgt ervoor dat ik, dat ik weet waarom ik niet goed functioneerde. En nu heb ik uh, wat, hand, wat handvatten gekregen om dat beter te functioneren. Uh, en dat de maatschappij misschien veel eist van mensen. Ja, daar, daar, dat zou goed kunnen. Tot slot nog even. Hoe lang denk je dat je nog niet uh, moet blijven slikken? Of wil blijven slikken? Of nodig mm -hmm. hebt... Nou, het is in ieder geval niet dat, uh, dat ik op een gegeven moment wakker word en ik denk: Hé, hey, de ADD is verdwenen. Dat blijft, uh, dat blijft voor altijd. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment dan zit je in een patroon uh, met, uh, met werk en een uh, gezin en wat dan ook. En op een gegeven moment zal het waarschijnlijk niet meer nodig zijn. Ja. En, uh, en, en heb je misschien genoeg uh, uh, ervaring om te leren leven en, en uh, ja, je beperkingen uh, te compenseren. Jouwke ja, Melgers, dus medisch socioloog, Lot Loman en Thomas van Vliet. Dank je wel, alle drie, voor uh, dit gesprek. BNM Today: Winfried Beijens. De laatste woorden van vanavond zijn voor PVV Tweede Kamerlid Hero Brinkman. Een inbreker die wordt betrapt, behoort zich over te geven aan burgers. Als hij verzet pleegt, moet hij niet raar op kijken. Als hij zelf ook een paar klappen krijgt, daar moeten we dus ook verder niet over gaan zeuren. Schrijfster dan van onder andere het boek Phoenixvrouwen Vrouwen, Naima El Bezas. De raciste partij PVV krijgt geen visums om islamitische landen te bezoeken. En dat vindt Wilders een grof schandaal. Inderdaad, een grof schandaal. Begrijpen die domme moslims niet hoe belangrijk en invloedrijk Nederland is... en dat Wilders dé president van Nederland is? Op je de knieën en gauw Egypte, Indonesië, Turkije, saudi arabië Jordanië... en al die plekken waar PVV-haters wonen. Dat was een fitie, hè, volgens mij, dit. En schoenenontwerper Floris van Bommel. Vroeger, toen was alles beter. Zelfs de actualiteit heb ik het idee. Die Europa-crisis-ellende is er echt niet meer te volgen. Ik heb dan zelfs sterk het idee dat het Griekse volk met hun opstander nog gelijk heeft ook. Ze zijn redelijk vermaaid daar. Maar ik ga voortaan mijn eigen actualiteit verzinnen. En vandaag uh, super lieve puppies gratis uitgedeeld in Mogestel. Nou, nah, dat is dan ook iets, hè? Ik weet niet precies of ik hoorde wat hij zei, maar goed. Uh, dit was BNN Today voor vandaag, zo meteen hier uh, op Radio 1. NOS Langs de Lijn met Robert Meder. En ik verwijs je nog even naar bnntoday.nl... voor exclusieve reportagebeelden van onze eigen Joris. Hele prettige avond nog en uh, tot morgen. Wij vroegen ons af bij welke discussie of gesprek...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 Dit is Radio 1.